about We're hey. Mario 538, iets na 5 is het. Goedemorgen. Mijn naam is Martijn Lagrouw. Ik uh, presenteer je met gepaste trots het voorprogramma van de 538 Ochtendshow. Straks om 6 uur zijn uh, Tim, Rick, Jelte en Annemarie Bruningdeur. Het is een klein uh, ja, gewijzigd gezelschap ten opzichte van de helden en helptin die je iedere ochtend hoort. Maar ja, die mensen hebben op vakantie. Dus Volantina zijn niet en Niels ook niet. Maar goed, de vervanging is tip op geregeld. Dus zometeen Tim, Rick, Jelte en Annemarie met de vijfde ochtendshow show Om 6 uur scherp uh, beginnen ze. Tot die tijd blikken wij even terug op de ochtendshow show van gisteren, de dingen die daarin gebeurden. En het ging vooral weer, zeg ik erbij. Een hoop over Rick en zijn lijstduurschap voor een lokale Haagse politieke partij. Het houdt de gemoederen flink bezig, vooral nu de gemeenteraadsverkiezingen steeds dichterbij komen. Het ging gisterochtend over een campagneliedje wat het CDA, een lokale afdeling, had gemaakt. Ik weet niet of dat nou zo'n goed idee was of die partij van Rick een liedje had, maar goed, dat hoor je zo meteen. Victor Vlam, Riks, ja, spin als het ware, had daar wel een mening over. En zijn mening hoor je zo meteen ook nog even terug. En het ging gisterochtend ook nog even over of het nou wel of niet een goed idee is... om een relatie te beginnen met iemand op de werkvloer. En wat er allemaal bij zou kunnen komen kijken. Uiteindelijk hebben we even gecheckt bij de Vijfjacht. luisteraar of zij daar ervaring mee hadden. Nou, het antwoord op die vraag was, ja zeker. Dus dat fragment hoor je zo meteen ook nog even terug... in deze ja, pre-party van de Vijfjacht op de show. We hebben vandaag qua weer een beetje een wisselende dag. Wisselende bewolkt met winterse buien en zon. Dat nou ja, wisselt elkaar dus af. De temperatuur ligt vandaag ergens tussen de 5 à 7 graden. Cloud, komt eraan. Nummer 5. This love nu op 538. I, was so high, I did not recognize.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 Dit is ik t'oublier. T'aimies mijn op, encore, encore. Et encore. is oh, nooit genoeg. klaar. Est-ce que c'est Als oh, je moet gaan, ga dan Dan dans ik La da da da da da. da.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 3, Nogmaals, goedemorgen Dit is het uh, vol programma Het warmelopen rondje, als het ware, voor de 538-ochtendshow... die deze week in hand is van uh, Tim en Rick. Dat zijn de vaste gasten, maar deze week worden ze bijgestaan... door Jelte en Annemarie Bruning voor het nieuws. Iets of wat gewijzigde startopstelling, maar de vibe is er niet minder om. En op deze ochtend, wat we eigenlijk iedere ochtend doen... blikken we even terug op de beste en de leukste fragmenten van de show van gisteren... waarin het weer een hoop ging over Rick's politieke ambities. Misschien dat je het gemist hebt, maar dan vertel ik het je nog even. Rick is namelijk lijstduwer voor een lokale politieke partij in Den Haag. De gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart ja, die komen, er, die komen eraan. Dus Rick is gevraagd om een lijstduur te zijn voor een lokale partij. Dat neemt hij behoorlijk serieus, kunnen we wel stellen. Maar de campagnetijd begint natuurlijk een beetje op gang te komen nu. En veel andere politieke partijen hebben een campagneliedje. Iemand was een liedje van het CDA opgeduik of ergens. Dat was niet thuis, goed. Ja, al gauw ging het over de vraag. Heeft die partij van Rick dan ook een liedje? Nou, dat klonk allemaal zo. Luister mee. Uh, net eventjes dat liedje van het CDA uit Wiegen aan je laten horen. Uh, op heb je even voor mij. Dat is uh, nog even... Dag mevrouw, dag meneer. Dag mevrouw, dag meneer. Het CDA in de weer. Is, dat, dat klinkt al hartstikke leuk. Maar uh, dat is het campagnelied voor het CDA in Wiegen. En, ja. en jij, jij zei meteen, Rick, dat is nooit een goed idee van die campagne. Dat is, dus... uh, nou, negen van de tien keer geen goed idee. Ja, het wordt zo'n ABC'tje meestal. Ja, toch? Dat ja, een heel ja. lullig verjaardagsding eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Maar uh, nou blijkt dat uh, de partij waar jij op uh, de kieslijst staat. als lijstuur. Ja, als Hart voor Den Haag. Hart voor Den Haag heeft ook zo'n liedje. Wist jij dat? Ik heb er wel iets voorbij zien komen. En toen dacht ik al, dit hadden ze. Oh, dan is het ineens zo. Te... <lacht> <lacht> ja. ja. Dit hadden ze niet moeten doen. Ja, het is een rap, is het namelijk. Ja, da, da, da, ja, wil je een stukje horen? Nou, ik ken hem maar. Nou, ja, laat maar horen. Je ja. kent hem ook, ja? je kan, ja, ja. Hem, je kan ja, ja. hem mee ja, hebben. kom uit om... de stad van wie plantages en explosieven. En waar je leeggetrokken wordt met parkeertarieven. Waar aardo kampioen werd in 86. De stad van Haringhap. Rijken in grachten. Kom uit de stad van Hart voor Den Haag. Dit is de stad waar ik sterf. Ja, ik woon er graag. Hart voor Den Haag. Yeah, my heart's stolen, my heart's Ja, maar hard gestolen, hard voor de Maar het is niet heel gezellig ook, van wietplantages naar een lijken in ja, de gracht. Mooi ja, ja, begin. Nee, we <tie> zitten er allemaal in. Ja, luister maar. Ja. Ja, de stad van wietplantages en explosieven. En waar je leeg trokken wordt met parkeertarieven. Waar ADO kampioen werd in 86. ook heel lang geleden. Ja, ja ik en ik, ik denk bij 86, ADO kampioen. Maar dat ja. was in de eerste divisie. <tie> ja, dat is niet ja, te geloven. Nee. Reclame. Ja, nee, dit is geen reclame. Ik heb Richard natuurlijk, hè, de, de grote roerganger van de partij, af en toe op de app. Ik zeg, ja, dit hadden we niet moeten doen. En wat zegt Richard dan? Ja, ja, ja, ja, he, nummer twee van de lijst vond het leuk en nummer drie ook. En zeg, ja, maar. Want is er veel contact tussen jou, en Richard? Ja, non-stop. En dan vraagt hij weer, hoe, hoe zou ik dit aanpakken? En dan zeg ik, nou, ik zou het zo doen. <laughs> nee, nee, nee, nee. ik spreekt zich nooit. nee. Ik ben, ja, ik ben natuurlijk maar een eenvoudige lijst. Doen. ik sta op nummer 48, hè. Maar er komt straks, komt, uh, er komt weer zo'n tafellaken, krijg je dan in de brievenbus, weet je wel, dat stemformulier, dat je uit moet klappen om te kijken uh, ja, waar ja, je allemaal ja, kan ja, ja. stemmen. Maar daar staat jouw naam dan straks ergens. Ja, ja, ja. ja. Dat moet toch iets bijzonders zijn. Ja, maar wel echt een echte naam, hè, Richard Loppel. Wat ja. Ik ken natuurlijk geen Rick. Waarom heet je eigenlijk op de radio, waarom heb je een andere naam? Nou, vroeger zat je bij het Piratenstations, weet je wel, en dan wilde hij niet onder die echte, dus ik heet het dan yeah, Ricky Romano. Zodat je niet opgepakt kon worden? Ja. Ah. Maar die politie had natuurlijk een vrij snel. <lacht> Ricky Romano is, een... is eigenlijk geen Ricky Romano. <lacht> maar Rick Romein is dus een pseudoniem. En ja. je staat onder Richard Blokpel, onder je echte naam, sta je ja. op de ja. kieslijst. Ja, ja, ja, ja, ja. op 48. 48. Maar dan kan je onmogelijk de, de gemeenteraad in, toch? Nou ja, dat is een voorkeur voorkeurstem. Je moet voor mij 200 stemmen hebben. En dan heb je een voorkeur stem. Oh. oh. Ja, ja. Dan dus zou ik nog een keer op? zeggen dat je niks met deze rap te maken hebt. <lacht> Ja, ik denk eigenlijk dat de lokale politiek er wel leuker op wordt als Rick zo meteen in die raad komt. Dus ja, ik weet niet of je mag stemmen in de gemeente Den Haag, maar het lijkt mij duidelijk waar je stem naar uit zou moeten gaan. Ja, top. Overigens is hier nog niet het laatste woord over gezegd, want Victor Vlam, Riks ja, persoonlijke spindokter, had hier wel iets op aan te merken. Dat hoor je zo meteen. Nu eerst Nena en Kim Wild. Anyplace, anywhere, anytime op 538. Een stort durch raam inside,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 Away, but I want someone I love me. I need someone I need me. 'Cause it don't feel like right really it's late at night it's just me and my dreams. So I want someone I love. That's what I fucking want. Look, you know it's hard to define in these times.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 I want someone to love me. I need someone who needs. John, turn the lights off. 5, 3, 8, Martijn Laagraal. Hé, hey, goeiemorgen, zometeen Willy Willy met de trompetta naar Damiano David. Mario 5, 3, 8. You look like someone I know. Breathe it like a picture, dangerous as a dagger. De beste uit de show van de dag ervoor. In dit geval van de maandag. Maandag 16 februari. Het ging een groot deel van de show over het lijstduurschap van Rick. Die staat op de lijst voor Hart voor Den Haag. En lokale politieke partijen in de Naart, de stad van die Haag. Hij staat op plek 48. Dus de kans is vrij klein dat hij de gemeenteraad haalt. Tenzij je genoeg voorkeursstemmen krijgt. Maar dat is misschien een ander verhaal. Het ging er nu vooral om dat lokale politieke partijen van alles doen om aan stemmen te komen. Bijvoorbeeld het maken van hele rare en doorgaans vrij slechte liedjes. Tim had het lokale CDA-liedje van de afdeling Wieger opgesnoerd En ja, dat was niet dat je denkt, nou, goh, een stemmekanon. Maar ja, nou blijkt dus hard voor Den Haag, de partij van Rick... ook een liedje te hebben, waar Rick op zijn zachtst gezegd... nou niet zo mee aan boord was. Maar ja, of dat nou zo'n goed idee is om je daar zo openlijk tegen uit te spreken. Victor Vlam, Ricks persoonlijke spinbotter, vond van niet. En dat liet hij even weten op de voicemail. Luister mee. Voor het over is, heb ik een appje binnengekregen van uh, Victor Vlam die mij meldt dat hij een voicemailbericht voor ons heeft ingesproken. Oh, Victor Vlam. Okay. Ja, die heeft zitten luisteren naar deze uitzending. En uh, hij zegt, luister de voicemail even af. Oké. Okay. Dus ik uh, bel wel even. Ik weet niet wat hij heeft gedaan, hoor. Maar... Oh. oh, jee. Dit is de voicemailbox van de 538 Ochtendshow. Er is één nieuw bericht voor u. Hey Rick, Victor hier, je spindokter. Ik uh, hoorde je vanochtend over het uh, campagnelied van Hart voor Den Haag. En ja ik moet je eerlijk zeggen, ik uh, schrok een beetje, want ik denk dat die uitspraken niet zo uh, handig uh, waren. Jij suggereerde dat er oneenigheid is binnen de partij over dat campagnelied dat je zelfs de mos daar ook hebt aangesproken... Nou, dan krijg je dus heel snel krantenkoppen zoals... ruzie bij Hart voor Den Haag, lijstduwer neemt afstand van de mos. Nou, dat is natuurlijk desastreus een dikke maand voor de verkiezingen. Uh, ja, daarom kun je eigenlijk niet zo heel veel anders... dan volledig achter je partij gaan staan. Dus hoe slecht dat lied ook is... je moet het echt de hemel in prijzen... om die negatieve publiciteit te voorkomen. Misschien moet je het lied nog even één keer laten horen dan. Eh, er is een, een uh, lied van Hart uh, voor Den Haag. Dat is de partij waar Rick Lijsduur is. We hebben dat vanochtend al heel lang. 48, hè? ben ik op de lijst. Ja, Luister even mee. Komt uit de stad van plantages en explosieven. En waar je leeg getrokken wordt met parkeertarieven. Waar Ado kampioen werd in 86. De stad van Haringhap. Rijken in grachten. Kom uit de stad van Hart voor Den Haag. Dit is de stad waar ik sterf. Ja, ik woon graag. Hart voor Den Haag. Ja, ik, uh, ik heb Victor hoog zitten. Eerlijk is eerlijk, maar dit lied is gewoon. Nee, een... niet doen. Dit doen nee, niet doen. Is een heel en en nou X lied is gewoon ongehoord goed. Kijk, <lacht> Kijk ja. dit is misschien wel het beste lied dat ik ooit heb gehoord. Kijk, <lacht> dit is het. Nou, Victor, je hoort het, hij luistert naar <lacht> ja. je. Je hebt invloed op hem, wat fijn te ja, geloven. Het is prettig ja, dat we jullie beetje aan de gaten ah, nou, fijn. houden. Fijn. En een excuus is ook nog even aan de partij. <lacht> Jongens, ik vond je af elkaar zien, Dan trakteren ik. Allemaal opgelost. Ja. Nou. Rick is een snelle leerling, dat hoor je wel. Zometeen nog muziek van Roxy Dekker, Loser. En we gaan hem nog even hebben over relaties op de werkvloer. Daar ging het gisteren namelijk ook over. Maar eerst nu, Neja, op 538.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 Aan ah, het uh, nou ja, bijna begin van de 538 op de show. Straks om 6 uur Tim, Rick, Jelte en Annemarie. Kleine uh, wijzigingen in uh, de basisopstelling. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds een hartstikke goede show wordt. Neemt dat van mij aan. En om je alvast een beetje in de goede vibe te krijgen... blikken we even terug op de leukste fragmenten van gisteren. En gisteren ging het op een gegeven moment over relaties op de werkvloer. Annemarie, de nieuwsanker van deze week had een bericht over relaties op de werkvloer en uh, vervolgens vroeg uh, Tim zich af hoe het nou zit bij Fratiachtluisteraars. Hoe gaan zij om met de relaties op het werk? Dus er werd even een belrondje gedaan en dat kwam gisteren zo. En net in het nieuws van Anne-Marie een bericht uit het trouw dat het uh, wel verstandig is als je een relatie op het werk hebt om dat even met de baas te delen. Want er ja. kunnen gedragsregels zijn in uh, ja, je arbeidsovereenkomst zonder dat je daar misschien van, uh, van weet. Kijk, wanneer deel je dat dan? Na welke date? Ja, ja, toch? Ja. ja. Hoe ver ben je in een relatie die je dat deelt? Ja, wat is het punt dat je ja, zegt van dan mag de, de rest van de wereld... De relatie, ja, ik ja. Moet je, krijgt je niet wel melden als er wat speelt? Nee, toch? Nou ja, ja. Kijk, weet je wat het is? Als er dan wat misgaat na die eerste dating en je krijgt ruzie... dan weet de baas het, zeg maar ook waar het aan ligt. Ja, precies. Nou, Michael, goeiemorgen. Hi, hey, goedemorgen We waren even benieuwd of er luisteraars zijn... die op het werk zelf een uh, relatie hebben gehad. En uh, jij meldde hè? jij hebt uh, zo'n situatie aan de hand gehad. Ja, ik heb nog steeds een situatie. Oh. Ik ben inmiddels getrouwd met ja. mijn collega. Maar jullie zijn nog steeds werkzaam voor hetzelfde bedrijf? Ja, klopt. Ja, ja. Leidt... Zij werken kantoor en de... ik rij op de auto. En leidt dat tot problemen? Nee, eigenlijk niet. Ja, dat we het er inderdaad thuis altijd over hebben, dat wel. Ja. Maar ze begrijpt ook meer als ik aan het werk ben en uh, dat is ook makkelijker, dus ja, nee. Hey, en wat voor bedrijf dat is dat, op, Michael? Op Wij werken in de olie- en brandstofhandel. Aha. Dus zij zit op kantoor en uh, ja, ik rijd de brandstof rond. Hey, en heb jij het uh, gemeld bij je baas? Ja. ja, niet meteen natuurlijk, want je wil eerst weten of het wel wat is. Ja. Want ik zat ook in een relatie. Dus dat moest ik ook onderzoeken voor mezelf. Oh, en, uh, oh, toen zijn we op een gegeven moment naar de, naar de baas ingegaan en uh, gemeld. Yeah. Maar dat is een super ongemakkelijk gesprek, toch? Heel ongemakkelijk. <lacht> <lacht> ja. en, mijn, en mijn vrouw ging altijd heel goed met mijn andere collega Gewoon vriendschappelijk. En uh, ze dachten echt van dat is wat, maar uh, nee, ik ging er mij vandoor. Oh nee, ook oh. nog. Ja, <laughs> maar dat was gewoon vriendschappelijk, ben en dat is gewoon gezamenlijk gezamenlijke vriend van ons inmiddels. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, okay. ja, ik ja, ja, ja, nee, nooit problemen gehad. Het gaat om een goede baas, reageerde ook op een goede manier? Zeker, ja. ja. Die, die had zoiets en, uh, van joh, dat ik had ik al een hele dag doen. Nou, nee, nee, dat niet. Nee, totaal niet, maar uh, nee, Zou, uh, Zouden het niet doen, hoor. Nou, okay. uh, maar uh, nu nog steeds samen en het gaat goed, dat is fijn. Michael, dankjewel. Ja, we zijn inmiddels getrouwd, dus uh, geen uh, helemaal goed gaat het. Mooi man. Uh, Ingrid, goeiemorgen. Hai, goeiemorgen. Jij hebt ook een relatie op het werk? Uh, gehad, ja. ja. En is dat omdat Ik, uh, de relatie over is, of omdat jullie uh, een andere baan nee. bezorgen? Nee, nee, nee, nee, nee. Hij kwam als een nieuwe medewerker bij ons uh, in het bedrijf. En ik uh, was op personeelszaken en ik moest uh, contracten regelen, papieren toen de tijd. Yeah. Uh, maar daar had hij allemaal geen zin in. Het was allemaal moeilijk en uh, moest dat allemaal invullen. En uh, nou, last van een klant, zoals we dat dan noemen. Ja. Yeah. En uh, nou, ik zeg, als je in ieder geval het contract even wilt tekenen, dan, uh, de rest uh, komt dan wel. Dus uh, en ik liep terug naar mijn kantoortje, naar mijn collega Sandra, ik, zeg, ik gooi die deur dicht. Ik zeg, wie heeft in godsnaam die kerel aangenomen? <lacht> Wat een ze vreemde vent. GELACH ja. Maar er is, en, uh, er is toch iets gebeurd. We gebeur zijn nu negen jaar verder. Ja, want er is iets gebeurd waardoor jij dacht vanuit is het toch een leuke gast. Ja, nou er was met een, uh, een feestje op, uh, dat was in Scheveningen, bij de, uh, van de personeelsvereniging. Yeah. En daar stond daar een beetje als een nieuwe medewerker een beetje in zijn zo. Uh, ja, ik ken er natuurlijk nog niemand. Dus ik dacht, nou ja, oké, okay, sociaal als ik ben, ik ga wel even een praatje aanknopen. En ja, dat was een heel ander gesprek Nou, wat leuk. En uh, maar ja. jullie, zijn, jullie zijn nog samen nu? Ja. ja. Maar ja. jullie werken niet meer voor hetzelfde bedrijf? Nee, nee, nee, nee. hebben we nee. samen nog een contract getekend? Uh, nee, ook nog niet, nee. maar vond dat u gaat ook onzin. niet vun, hoor. Vond u, vond u <laughs> <laughs> Inge, dankjewel. We gaan naar Astrid, goedemorgen. Goedemorgen. Ook jij hebt een relatie ja, op het werk? Ja, zeker. Dit is uh, inmiddels al 36 jaar geleden. Oh. Want ik ben al 36 jaar met deze man getrouwd. Maar, maar ik kwam als verkoopster ja. in de bakkerij. En uh, dat was de banketbakker. En uh, nou ja, ik was eigenlijk wel op slag verliefd. Alleen er zat een uh, leeftijdsverschilletje tussen. Dus collega's zeiden, nou, dat gaat niks worden met jullie. Want ik was nog helemaal uh, met stappen en alles. En nou ja, mijn huidige man niet. En we hebben het een half jaar geheim gehouden. En we gingen wel stiekem zoenen in de, tussen de moorkoppen in, in de vliezen. Wat romantisch. Oh, en jij ja, je... Je nam zijn slag om spuit nog even. Ja, dat ja, klopt helemaal. En inmiddels zijn we uh, 36 jaar verder drie zoons en een kleindochter. En nog steeds gelukkig ah, met wat, elkaar. Wat mooi, en allemaal ontstaan in de bakkerij. Ja. Zeker weten. Nou, heerlijk. Uh, Astrid, dankjewel. je uh, Wij hebben Hendrino ook aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook een relatie op het werk. Zeker. Ja, ja klopt. Wat, hoe is het bij jullie gegaan? Uh, ik werk in het Militaire hospitaal in Utrecht. En mijn man was militair. En die werd op een gegeven moment uh, medisch instrument maken. En ik werkte in de civiele dienst. En zo eigenlijk uh, kregen wij contact. Werkten we leuk. En toen vroeg ze mij één avond mee uitstappen. In de marathon in Den Haag. Huh? Dat is lang geleden. En tot... <lacht> <lacht> Klopt. <lacht> en uh, ja, we zijn nu 37 jaar verder. Ook al zo lang bij elkaar, wat ja. mooi. Ja. Maar dit is ontstaan ja. bij Defensie. En ik kan me voorstellen Klok. dat Defensie daar wel echt regels uh, over heeft. We hebben alles stiekem gedaan. <lacht> ja, nooit iets gemeld bij, uh, bij een leidinggevende. Nee, nee, nee. Nee, wij zijn één keer bezig stappen en we hadden echt zoiets van, nou ja, ik denk een haagse kakker. Dat gaat er nu worden, maar de vondst ook over. En uh, we zijn de dag erop samen gaan wonen. De dag en nooit meer bij elkaar wonen. Dit heb ik nog nooit gehoord. <laughs> binnen, ja, maar, hoe gaat dat binnen een dag samenwonen? <laughs> ja, ik had een eigen huisje in Utrecht bij de Amsterdamse Straatweg. En hij woonde in Den Haag. En hij werkte in Utrecht in het Hospitaal. Ja, en dan was het net zo makkelijk. En het klikte zo goed. En we zijn nooit meer bij elkaar weg geweest. Jeetje, dat is, dat is nou, ja. Maar het, is nog, het gaat nog steeds goed tussen jullie. En, uh, zijn jullie nog werkzaam eigenlijk bij Defensie? Of is dat uh, verleden nee, nee, nee, nee, zeker niet. Ik zit nu in de catering. Oh. En uh, hij doet ook heel ander werk. Nou. Maar uh, nee, het is daar ontstaan. Met dank. Mooi hoor. Dankjewel. Ja. Ik ga nog heel even snel naar Roland. Roland, ja. goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ook een, rela oh, oh. een relatie op het werk. Jazeker. Uh, ik uh, werk in een productiebedrijf uh, wat musli en koek uh, maakte. En mijn vrouw, uh, die, mijn huidige vrouw kwam toen als uh, zaterdag oproepkracht uh, bij ons werken. En uh, ja, klein Jan Detail, haar vader was wel mijn leidinggevende. Oh, oh, oh. oh. oh. Hey, zat, ja. je daar, zat je daar aan de ontbijttafel ineens? Uh, nou, niet zo abrupt, maar ik heb het wel op een, uh, een uh, avondje poker. Toen nog met mijn vrienden gevraagd uh, aan haar. Toen gewoon nog sms'en. Van uh, is het al oké okay, uh, met je vader? En uh, de volgende ochtend kreeg ik om half negen een berichtje terug. Nou, ik heb het aan mijn vader gevraagd en hij vindt het geen probleem. Oh. Dus, uh, ja. Maar dan is opeens jouw basis ook je schoonvader. Hm? Uh, zeker, maar ik zat niet bij hem in de ploeg. En we uh, proberen dat altijd zo goed mogelijk gescheiden te houden. Oké, okay, dus dat heeft niet tot problemen geleid? Zeker niet. Okay. En mijn vrouw die zit nog steeds in het bedrijf. En ik ben sinds een jaar of uh, vijf uh, bij een ander bedrijf gaan werken. Om die, die, reden? Om die reden? Oh, oké. Okay. Nee, Jorik, Gewoon... nee. Hoor, nee. Was je, niet dat je je baas zat, was ik. op. Nee, nee, <laughs> het werkt. Ja. Nou, mooi verhaal, Roland. Dank je wel. Fijn dat je even belde. Yes, fijne uitzending. Okay. Okay. Hey, zo zie je. Maar er zijn toch een hoop relaties. Uh, zijn ook op het werk ontstaan. Ik zit nog steeds met dat verhaal van. Ik ben de volgende gaan samenwonen. Dat, dat heb ik ook nog nooit gehoord. Yes. Normaal, yes. Dat is, wat is jouw snelste, meneer. Uh, Zelfs snelste, snelste om te gaan samenwonen? Ja. Nou, ja, nee, ik denk dat... Uh, jeetje, waar ik nu mee ben met Frits al twintig jaar... wij zijn uh, na twee maanden gaan samenwonen of zo, denk ik. Ook snel, Dat is, dat ik, snel, is best snel, ja. Ja, ja zoiets, yeah. ja. Ja, maar hij was het wel een beetje zat. Hij zat op een studentenkamer bij mij en hij uh, had al een eigen huis. Was al getrouwd geweest, had een kind. Dus hij dacht, hallo, op een studentenkamer. Daar heb ik natuurlijk niet zo zin in. Hey, dus toen de we gaan samenwonen. Wat is de Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is is als jij vandaag gaat werken dat jij een relatie met je radio opbouwt, althans dat jij degene bent die het bedient en dat jij bepaalt wat er te horen valt. Ik stel voor om me gewoon te laten staan waar die nu op staat, want nu zit je goed. Zometeen namelijk de 538 Ochtendshow. <middels> Veel plezier bij de 58-ochtendshow. Je kunt de eerste luisteraar van de dag worden in de show. Door nu te bellen. 0909-30538. 0909 3538 Kom je in de show als eerste luisteraar. Win je het unieke eerste luisteraar t-shirt. Dus veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Annemarie Bruning. Telecombedrijf Odido heeft klantgegevens veel langer bewaard dan afgesproken. Dat meldt het FD. Bij de cyberaanval van vorige week zijn daardoor ook gegevens van klanten... die al tien jaar weg zijn, buitgemaakt. Odido beloofde die maar twee jaar te bewaren. In totaal liggen de persoonsgegevens van ruim zes miljoen mensen op straat. Apothekers willen dat het kabinet de medicijntekorten aanpakt.